Ga maar slapen klein, er is morgen weer een nieuwe dag Morgen weer een nieuwe nacht en morgen geeft je nieuwe kracht Je bent speciaal, ook als jij het zelf niet zien kan En als die tijd er is, dan zal papa voor je klaarstaan Maar kleine man, luister goed wat ik je zeg Wees altijd eerlijk, betrouwbaar, aardig en oprecht Vecht als het moet, maar weet, wraak is nooit zoet En het belangrijkste van alles, kleine, wees jezelf kleine wees jezelf ik ben geen superheld, maar papa is een mens en een mens Maakt zijn fouten, maar je leeft om te leren En je leeft maar één keer, dus maak ervan Wat jij je kunt maken, zodat je zegt, dit zou ik weer doen Deze wereld is hier groot genoeg Er is veel te doen en vind je liefde in een stoen Ik probeer uit te leggen, ga je grenzen verleggen Kleine jongens worden groot, maar denk na en doe je set Kijk maar zijn jongen, ik je zoveel zeggen je Zoveel zeggen Over. Ik hou zoveel. Ik hey, ben die jongen, ik je gewoon. Hey, hey, ik die jongen, ik je hey, hey, kan die jongen, maar ik Geluk, maakt geld, gezondheid, maakt kracht En met die kracht ga je aan het werk Samen sta je sterk, doe niets in je eentje Behalve je privé, want te veel druk breekt je En geloof mij, met een diploma in je zak Kom jij, en zeker wel, samen met je wederhelft De dingen om je heen, ja die maken je karakter Groei zelf op, want dan kom je er wel achter Eén tot de klas, vijf, zes, zeven, 8. Er is vast al een school, die later op je wacht En een meisje in de klas, die stiekem naar je lacht Het is die chick die naar school, nog even op je wacht Maar Breek ze je hart, toon dan geen haat Huilen mag altijd, maar ik zie liever dat je lacht Je kan me alle vragen stellen en alles vertellen Je kan me alles zeggen, er is een paar die op je wacht Kleine jongen, ik wil je zoveel zeggen Zoveel zeggen